President Saleh verliet het land gisteren... voor een medische behandeling in Saoedi-Arabië. Hij was vrijdag gewond geraakt bij een beschieting van zijn paleis. In Parijs heeft Rafael Nadal opnieuw Roland Garros gewonnen... door in de finale Roger Federer in vier sets te verslaan. Nadal veroverde zijn zesde titel in Parijs... waarmee hij het record van de zweed Borg evenaart. Door zijn overwinning blijft de Spanjaard ook de nummer één van de wereld. Federer begon goed aan de wedstrijd. In de eerste set miste hij een setpunt op 5-2... Maar toen nam Nadal resoluut het initiatief over. Hij won de eerste twee sets met 7-5 en 7-6, stond de derde set af met 5-7 en won de vierde overtuigend met 6-1. Nadal en Federer hebben nu in acht Grand Slam finales tegenover elkaar gestaan en daarvan won Nadal er zes.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vanavond hoort u onder meer waarom het bijzonder nuttig kan zijn om even een vikkie te stoken in een Portugees bos. Hoe wankel het wat is en hoe een klein clubje hersencellen je hele leven bepaalt. En hier in de studio zit natuurlijk weer een paar wetenschappers. Joke Meijer, neurofysioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wij gaan het straks hebben over de biologische klok. Wat, wat bent u zelf, een ochtend of avondmens? Een avondmens. Ja. En dan horen we straks misschien meer over wat dat ongetwijfeld. Of, ja. Dat... Ja. of dat iets zegt en wat dat zegt. Dan zal ik het helemaal uitleggen. Ja. Ja. En uh, naast jou, Katelijne Stoof. Uh, ja, je bent wetenschapper, namelijk bodemkundige aan de Universiteit in Wageningen. Maar evengoed zou je ook kunnen worden aangezien voor een pyromaan. Oh, ze kijkt helemaal verontwaardigd. Ja, waar betreft we? Stoof, goedemorgen. goedemorgen. Je bent een stuk heide af aan het branden om daarvan de effecten te bestuderen. Zeg, uh, uh, sta je nu bij het vuur? Ik hoor niks namelijk. Ja, nou ja, ik sta wel bij het vuur, maar het vuur is een beetje heet. Dus ik sta er uh, 20 meter vanaf of zo. Oh ja. Dus, uh... En kun je je telefoon in de richting van het vuur houden? Dan misschien toch iets horen? Ik zal even wat dichterbij lopen. Ja. Dus dat, uh, kijk uit dus voor je haar. Dan hoor je zo meteen wat meer. <laughs> ik, sta niet aan de kant van de... ik sta aan de kant waar de wind vandaan komt. Hoor. Dat is dus heel uh... verstandig. Ja, dat ja, ja, ja. An anders uh, er staan een aantal brandweermannen aan de andere kant ja. van het vuur. Ja. Hoor je het nu? Ja, ja. Hoor je het knapperen Ja, ik hoor het. Ja, dat is het vuur. Ja, hartstikke ja. goed. Zeg, als je klaar bent met je onderzoek en je hebt ja? alle conclusies getrokken... dan kom je bij ons vertellen wat, uh, de hoe de schadelijke effecten van bosbranden tegengaan kunnen worden. Oké? Okay? Ja, hartstikke leuk. Dat is over twee jaar. Ook. <laughs> nou, dan, dan doen we over een jaar een tussenstandje. Ja, hartstikke goed. Oké, okay, dank je wel. Is goed. Doeg. Ja, Katelijne Stoof, dat was dus een fragment uit een interview van het radioprogramma Noorderlicht met Ger Jochems. Dat is alweer twee jaar geleden. Yep. En je was toen aan de telefoon vanuit Portugal, waar je een enorm stuk heide in de brand mocht steken... om de schadelijke effecten van een natuurbrand te onderzoeken. Nou, we zijn dus inmiddels een paar jaar verder. En aanstaande vrijdag promoveer je aan de Universiteit in Wageningen. Klopt. En dat allemaal met dat fikkie stoken in Portugal. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dat allemaal begonnen? Wa waar kwam het vandaan? Wat, wilde je, wat ging je doen? Ik werk in een groot, groot EU-project over verwoestijning en landdegradatie. En uh, daarbij onderzoeken we verschillende oorzaken van landdegradatie in de wereld. Uh, watererosie, winderosie en ook bosbranden. Um, en ik ben bodemkundige en hydroloog. En ja, ik had, een, ik had me er nog nooit in verdiept, maar las ineens over bosbranden. Wat voor effect die op de bodem kunnen hebben. En, en hoe die uh, gevolgen kunnen hebben voor overstromingen en erosie. En ik vond het heel erg interessant. En toen uh, ja, heb ik een voorstel opgeschreven. En zo is het begonnen. En, en waarom Portugal? Portugal was het land in het project waar de, waar de bosbranden werden onderzocht. Oké, okay, dus daar kon je het gaan doen? Ja, er, daar hadden we contacten. Die, die deden ook mee aan het, aan het, uh, aan het project. En mijn, uh, mijn begeleider daar... Die, um, ja, je begint aan zijn onderzoek en je kan twee dingen doen. Het ene is, je kan gebieden bestuderen die verbrand zijn. Um, dus die van nature verbrand worden... en dat je dan daarheen gaat en, uh, en monsters neemt. Aan de andere kant kan je ook uh, zelf iets laten afbranden. Laten afbranden. Dus dat ze hebben jongens gedaan die een academische opleiding hebben... die precies weten hoe ze met bosbranden om moeten gaan. Van de afdeling pyromanie is dat... Uh... Nou, gewoon bo afdeling bosbouw. Okay, ja. <laughs> um, en we hebben uiteindelijk daarvoor gekozen... omdat je dan een, een gebied kan volgen voor de brand. Dus je hebt informatie van voor de brand. dus een controle. En dan brand je het af... Dan kan je de, de eigenschappen van de brand meten. En dan kan je daarna wederom meten wat dan de effecten zijn geweest. Maar je vertelt, dat, dat, dat is inderdaad, dan weet je het vooraf, achteraf... wat nou het verschil is. Ik heb hier uh, een boekje van jou voor, met daarop dat vuur... wat wij zo in dat radioprogramma dus even live <laughs> worden. gigantische fik is het geweest in Portugal. Mm -hmm. Want wat was dan oppervlakte dat je daar aan het bos hebt verbrand? Uh, nou, het was een heidegebied, het was 10 hectare. Dus ongeveer 15 voetbalvelden. Dat is niet mis, mm -hmm. maar je hebt anderhalf jaar daarvoor... heb je dus, uh, voordat je het fikje ging aansteken, heb je al... Ging je al de bodem onderzoeken? Ja, klopt. Um, in 2007 ben ik daar begonnen. Hebben we het gebied gekarteerd. En ja, je moet je voorstellen, het is gewoon een, een heidegebied zonder, zonder paden of wat ook. Uh, er ging wel één pad naar boven, maar we hadden een oude Volkswagen Golf. En uh, ja, die kwam die berg niet op. Dus we hebben alle, alle apparatuur die we er nodig hebben, hebben we hebben altijd naar, naar, ja, naar boven gesjouwd op onze rug. We hebben zelfs wat heb je al bij je dan? Nou, we moesten bijvoorbeeld uh, een stuw uh, uh, metselen. Dus we hebben, ik heb leren metselen. Uh, we moesten regenmeters metselen. is de basis van een regenmeter. Um, we hebben bodemvochtsensoren geïnstalleerd. En ja, goed, je, je begint eraan als, als, uh, als gewoon als oud-student, onderzoeker, beginnend onderzoeker. En je eindigt als, als volleerd klusjesman en metselaar. Dus, uh... Met hele grote spierballen. Ja, en, en, en want je zei, je hebt ook leren metselen. Wat, wat heb jij gemetseld in een bos waar je wat aan hebt dan? Um, nou ja, goed, we hadden twee stroomgebieden. Um, en een stroomgebied is een gebied waar de regen valt. En alle regen die, de, die op dat gebied valt, die verlaat het gebied via één riviertje. Wat we hebben gedaan is, uh, het ene stroomgebied hebben we af, af laten branden. En het andere stroomgebied hebben we niks mee gedaan. Zodat je in beide stroomgebieden meet je dan voor en na. En als het dan verandert, in het ene en niet in het ander... dan weet je dat het door de brand komt. Als het, als het ook door in het andere gebied verandert, is het wat lastiger. Maar zo, in het andere gebied hebben we dus een, een stuw ge, uh, gemetseld in het riviertje... zodat we konden meten hoeveel water er in de rivier stroomde. Aha. Maar je, hebt dus, je bent gaan kijken naar uh, de bodem, naar hoeveel vocht zit erin. Uh, waarschijnlijk vegetatie is belangrijk... Dan heb je anderhalf jaar heb je ook nog in, in dat rugzakje... wat je steeds omhoog zou, een bloknootje... waar je het allemaal braaf opgeschreven waarschijnlijk. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, soms raak je wat kwijt. Maar ja, alles in één bloknootje. En uh, uh, ja, we, we hebben dus apparatuur... waarmee we elke vijf minuten um, de hoeveelheid water in het riviertje meten. Op 42 plekken hadden we sensoren... waar we de vochtigheid van de bodem meten. We meten elke uh, elk druppel ne neerslag ongeveer die er viel... Um, en nou ja, tijdens de brand hebben we ook de temperaturen gemeten. We hebben... Ja, want dat is het volgende moment. De je de gaat er nu even makkelijk ja, je je over hebben. Ja, maar daar wil ik over hebben. Ja, dat stuk grond ik... heb je gekoesterd. Dat ken hoe, je als hoe geen gaat ander. zo'n Vicky sterk? Ik wil heel letterlijk weten hoe dat Vicky hoe dat, dat in zijn werk gaat. Ben je dan zelf degene die met een lucifer... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee heb je professionals voor. Ja, um, nou sowieso... Er gaat een ontzettend hoop geregel vooraf. We hebben daar. Uh, ik heb dan via mijn Portugese begeleider. zijn we in contact gekomen met. Uh, met, met eigenlijk de Portugese Staatsbosbeheer. En die heeft een. Uh, een, een groep. Uh, jonge. ja, jonge bosbouwers. En die houden zich met bosbranden bezig. Die doen in de. in de zomer. dan. Uh, uh, dan vechten of dan, dan, dan proberen ze bosbranden te stoppen. Ja, Engels is uh, het Nederlands is soms Fire, een beetje liars. Yeah, yes. En in de winter doen ze preventie. Um, die jongens die, die doen ook in de winter gecontroleerde branden. En die jongens hebben ook mijn brand gedaan. Um, we hadden die brand oorspronkelijk gepland voor november 2008. En nou ja, ik was bij Noorderlicht in de uitzending in februari 2009. Dus niet omdat ik dat toen pas wilde, maar dat is omdat de dag. Voordat we wilden gaan branden in november... Um, dus toen we helemaal klaar waren met alle voorbereidingen... begon het te regenen. En het heeft eigenlijk drie maanden lang geregend. Dus je zaten drie maanden met het in je handen van... Nou, drie maanden lang zaten we elke dag het weerbericht te checken... van kan ik al naar huis, want ik was dan in Portugal. Uh, hey, hoe lang blijven mijn studenten daar nog? Um, wanneer kunnen we gaan branden? En op een gegeven moment, toen werd het januari... toen de contracten van de jongens die die branden deden... die werden niet verlengd door de overheid, door de Portugese overheid. En toen moest nog dit geregeld worden, toen moest nog dat geregeld worden. Dus uiteindelijk... Um, Wat ging er allemaal in rook op voordat die hele brand er eigenlijk was dan? Um, nou ja, iedereen moet er zijn. Dus op een gegeven moment uh, is het ook fijn als iedereen er dan ook echt is. En op een gegeven moment moet echt moeten zeggen van oké okay, jongens, we gaan het nu gewoon doen. Uiteindelijk was het mooi weer geworden. Um, ik zeg, we gaan het nu doen, want anders komt er geen kans meer. En uh, nou ja, toen hebben we alles overhoop gehaald en hebben we het ook gedaan. Toen toen, was het nog... uh, maar, maar goed, aan het begin, wij zeiden van u zou ook best voor uh, uh, Pyromaan kunnen worden aangezien. U, uh -uh. Je, je keek echt zo met, met een gezicht van wat, wat, wat beweer je nu. Maar was het ook niet ergens een beetje genieten om dat hele bos in de fik te zien gaan? Het, het, het, was een, het was een mooie brand. En het ging precies zoals we wilden. Maar het is gewoon, we hebben dit geda gedaan voor de wetenschap. En uh, dus er zat, er zat een doel achter dat een hoger goed diende. Zeg maar. wat, wat vind jij een mooie brand? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, omschrijf dat eens. Um, Mooi vraag, een leuke vraag. Een mooie brand is vooral eentje die gecontroleerd wordt. Maar hoe zie ik het voor? Want je hebt die smeulende branden, dat je heel veel rook ziet en een klein beetje daaronder, dat je weet van er is wel vuur, maar je ziet het even niet. Je hebt van die hoge vlammen, dat is natuurlijk ook heel mooi. Of je hebt dat het wel heel mooi laag bij de grond, zo'n klein vlammen dingetje blijft. Ik, ik, het is een beetje. Die, die gecontroleerde branden, dat is een beetje een kunst. Dus wat ze, wat ze dan, die gecontroleerde branden worden gebruikt in, in zuidelijke landen om eigenlijk het bos op te, ru op te ruimen, om landschap op te ruimen van, van dode bladeren of dennen. En dat is dat is een kunst. Je moet kijken uh, hoe het landschap eruit ziet, wat de topografie is, hoe de vegetatie is, wat voor weer het is. Um, en dan en kan je, ik... je onder een Dennenbos kan je een heel rustig kabbelend vuurtje hebben, wat maar met, met, met, een, met één meter per of twee meter per uur vooruit kabbelt, zeg maar. Ja, dat is. Dat ziet er heel mooi uit. Maar ik neem aan dat jullie met die de van ambtenaren, zeg maar op een kaart hebben gezeten. Dat was het gebiedje wat je toegewezen kreeg. Mm -hmm. Dat moest wel een gebiedje zijn wat een beetje fijn. Is er dan een soort rand omheen? Ja, het gebied... Het gebied. Want je zegt het is heel gecontroleerd. Dat was er ook mooi aan. Staan er dan allemaal grote mannen zeg maar aan de rand van die... Ik had 13 Portugese mannen. Maar, maar het gebied wat, we hebben, wat ik heb af laten branden. Uh, was 15 jaar geleden ook al een keer uh, uh, verbrand door een gecontroleerde brand. Dus er waren nog. Um, brandgangen in feite. En, en, aan de ene kant was het gewoon een, een, een, een zandpad of een keienpad. En aan de andere kant had ik um, een, dus een, een lokaal... scheidslijn. Zeg maar. ja, een lokale zijn. man ja. had ik, ja. ook, had ik een, een, een brandgang laten maaien. En daarbinnen is het dan dus verbrand. En jij stond met trots: dus te kijken, want je vond het een mooie brand met rode vlammen. En, uh... Nou ja. Ik was heel blij dat na drie maanden wachten... dat het allemaal zo ging zoals we wilden dat het zou gaan. Ja. Ja. En toen heb jij toen dan nog weer anderhalf jaar... en dan met je handen in de zwarte aarde gezeten? Ja, wat we toen hebben gedaan. Dus de dag voor de brand hebben we alle apparatuur eruit gehaald. Al die bodemvochtsensoren en regenmeters. Um, en, toen, nou ja, en, en de temperatuurapparatuur uh, geïnstalleerd. Die hebben we de dag erna weer eruit gehaald. En al die oude apparatuur er weer in gezet. En toen zijn we weer gaan meten. Ja. En? En nou ja, op een gegeven moment heb je al een hele hoop data waar je dan wat mee moet. En, uh, maar er komen leuke dingen uit. Um, die brand die was, uh, goed, die, die zag heel mooi uit boven de grond. Alleen onder de grond. Op de, op de bodem heeft die vrij weinig impact, impact gehad. Omdat de temperaturen vrij laag zijn gebleven. En, um, en wat, ik, wat ik vooral heel erg interessant vind eigenlijk is... Um, ja, een, Bosbranden die kunnen de bodem aantasten. Als een bosbrand heel heet is, dan, dan, dan, wordt de bodem, dan kan de bodem ook heel heet worden. En daardoor kan die beschadigd worden. Want dan gaat die, dieper, die brand die dieper? Ja. Um, nou ja, we hebben nu net een brand bij het AMS veen bij ja. Hengschede. Uh, dat is een veenbrand. Dus veen bestaat uit heel veel organisch materiaal. En dat kan heel goed branden. Maar alleen als het droog is, als het, als het nat is, als het, als het gewoon vochtig is... Dan, ja, dan, dan beschadigt het niet en blijven die temperaturen laag. Maar als, als dat organische stof, als die heet is... dan, um, dan verbrandt die en daardoor kan een bodem minder water opnemen. Een uh, bodem kan ook watergestotend worden. En uh, nou ja, dat, heeft, dat heeft grote hydrologische gevolgen. Waterafstotend boom is het lijkt een nachtmerrie voor, voor elke vegetatie. Uh. Ja, maar in, en, en die watergestotendheid kan dan ook weer voor overstromingen leiden. Of in ieder geval in gebieden waar je relief hebt. Want als, je, als het dus op een helling als het dan gaat regenen en wil de bodem niet in... dan gaat het gewoon over het land afstromen. Maar het is ook een, een beetje een nachtmerrie voor de brandweer natuurlijk. Als ze die ondergrondse uh, hotspots in feite willen stoppen... Dan, um, en, en, en als het sproeien maar in het water komt en gaat niet de bodem in... dan is het heel lastig om een brand te stoppen. Wie heeft het meest aan uw onderzoek? Wat, wat, is, uh, wat is de belangrijkste les die we ervan kunnen leren? Um, wie heeft het meest aan het onderzoek? De brandweer of, of uh, de bosbouwer? In, nou ja, de, de terreinbeheerders of natuurbeheerders die hebben er wat aan. Um, in mijn onderzoek geef ik aanbevelingen over hoe je, hoe je erosie en overstroming kan verminderen. Aan de andere kant heb ik ook een poosje meegelopen... met de Portugese staatsbosbeheer, met die gecontroleerde branden. En uh, goed, ik heb in mijn onderzoek laten zien bijvoorbeeld... als je die, als je die branden doet als de bodem vochtig is... Um, dan, dan hoeven die branden geen impact te hebben op de bodem. Dus dan, dan kan zo'n uh, gecontroleerde brand heel duurzaam zijn. Dus ja, uh, natuurbeheerders die gecontroleerde branden doen... die hebben ook wat aan het onderzoek. Ja, het leek zo'n uh, niet-Nederlands onderwerp als je het een paar jaar geleden uh, had gedaan. Maar de laatste jaren hebben we in Nederland ineens ook met, met heidebranden, bosbranden te maken. Had je dat zien aankomen toen je, toen je koos voor dit onderwerp? Of is dat gewoon een toevalligheid? Nou, ik had, ik had het niet zien aankomen. Maar ik denk dat het ook niet heel specifiek een toevalligheid is. Kijk, um, met de klimaatverandering verwachten we langere periodes van droogte in Nederland. En hogere temperaturen. Uh, daarmee neemt het risico: bosbranden neemt toe. Um, dus ja, dat we nu al. Althans, dat we denken dat we meer bosbranden hebben, uh, is daar wel mee in lijn. Ben je nu ook specialist geworden dat je kunt zien uh, of het is aangestoken of niet? Vind ik ook zo fascinerend. Of ze dat nou, hoe ze dat nou zien? Of iemand dat per ongeluk heeft gedaan of expres. Nou, ik ben er niet specialist in, in geworden, maar ik weet er wel een en ervan. Ik vind ja dat vind ik ook ontzettend interessant. Want het, het schijnt dus dat je dat je als je kijkt. Uh, naar zo'n verbrand gebied, dat je dan kan zien waar de brand is begonnen. En dat je dan, dan ook kan vinden uh, hoe de brand is ontstaan. Dus, dus ja, met die technieken zijn zeker de, de, de aanstichters van branden... die zijn zeker terug op te sporen als je dus onderzoekt naar, uh, naar hoe die is aangestoken. Maar wat bedoel je? Want je, je gaat dan terug naar de, de, de oorsprong van de brand... Ja. en vind je daar dan nog een Jerry jerrycan en lucifer? Is dat hoe je erachter komt? Dat zou of? kunnen. Uh, zou denken, die zijn inmiddels wel verbrand. Ja, maar uh, dat heeft ook te maken met dat het begin van de brand uh, wellicht minder heet is dan, dan als hij zich verder voortplant en een beetje opgepakt wordt door de wind. Um, je kan ook voetafdrukken vinden of als je, zodra je die oorsprong van die, van die brand vindt, dan, um, dan kan je dus ook ja, vinden hoe die is aangestoken. Je hebt het steeds over heet en minder heet. Uh, hoe heet kan zo'n bosbrand eigenlijk worden in graden Celsius? Uh, in, in die brand die wij in Portugal hebben gedaan, waren de, de vlammen... Ze tot 900 graden Celsius, maar dat is boven de grond. Um, onder de grond, uh, op sommige plekken, was het, was het maar 100 graden aan het bodemoppervlak. Dus die bodem kan soms heel heet worden, maar ook heel koel cool blijven. Aanstaande vrijdag ga je promoveren, je hoop. Ik hoop dat het niet te heet onder jouw voeten wordt op die dag. Heel veel succes en dank, Catalijne Stoop. Dankjewel. U luistert natuurlijk nog steeds naar Labyrinth Radio. Zometeen hoort u uh, hoe microscopisch kleine algen het wat maken. Maar eerst dit. Wetenschap in één minuut. Er is één moment in mijn leven geweest dat ik zo indrukwekkend vond. Ik was er helemaal niet op gebouwd. Het was een Turks-Cypriotische schapenboer, een geitenhouder... die zei dat hij op een verlaten stuk kust een grot wisten en daar waren versteende draken in. Die man die nam ons mee op zijn tractor. En dat was een beetje een rare rit, want op een spatbord van een tractor zit... terwijl er een rotsachtige kust ging. Dat viel nog niet zo mee. en kwamen dus op een volkomen godverlaten stuk kust... En daar zag je schedels van uitgestuven nijlpaarden... met holle oogkansen. Kaken hier, schedels daar. Een buitengewone verrassing. Dat overkomt je eigenlijk nooit meer... omdat er bijna geen plekken zijn die met rust gelaten zijn... door de mens. De mens die is overal aanwezig en dan vindt hij wat en dan neemt hij dat mee. U hoort een aflevering van de rubriek Wetenschap in één minuut... met in de hoofdrol paleontoloog Bert Boekschoten. De minuut werd dit keer gemaakt door Frederik Melman. Zee-ecoloog Katja Filipaar kreeg een hele grote zak met geld... en daarmee kocht ze een paal. En deze paal staat nu op het wat bij Tessel en meent continu de gesteldheid van de algen in het water en in de watbodem. Een soort Big Brother, maar dan voor algen. Maar waarom in vredesnaam? Verslaggever Remy van den Brand toog naar Tessel om eens even met Filipaar te praten. Er spoelt altijd heel veel in deze hoeken Je hebt echt van die aanspoelhoeken. Daarom liggen hier ook zoveel van die draadwieren. De mokbaai op Tessel. De zomer ligt in deze hoek van de mokbaai. Heel veel van die uh, wat je zee, zeesla heet. Op het eerste gezicht een kale, modderige vlakte. Maar onder dat je oppervlak je gebeurt je van je alles. Je je sporen van beesten die hier in het zand leven. Even te kijken hier bijvoorbeeld. Je graaft en hier haal je zo een levende kokkel naar boven. Kijk, ja, het zit veilig dicht. Ja, ja, ja, die, die, die zag ons komen. Dat is trouwens ook heel grappig dat kokkels hebben een soort oogjes. Als je, ze staan open... Ja, als, er, als er geen gevaar in de buurt is en als je je hand er overheen haalt dat die schaduw eroverheen valt, dan zien ze meteen sluiten. Nou, hij dus... zag ons echt komen. Hij, hij ziet ons echt komen, ja. Dat vind ik ook zo bijzonder van, uh, van schelpdieren. Dat verwacht je niet. Marine-ecoloog Katja Filipaar is vooral geïnteresseerd in het klei. Uh, deze, deze kokkel, die leeft dan met name van de algen in het water. Die, die ze bestudeert microscopisch kleine algen. Ja. Die open, ze maar... naar binnen. Ja, die slurpt ze, die, uh, een soort stofzuiker haalt hij naar binnen. En hij filtert dat. En alles wat hij niet lekker vindt, spuugt hij meteen weer uit. En wat hij wel lekker vindt, dat, uh, dat eet hij op. Natuurlijk doet ze dat buiten, maar op dat het wat. Zit. Maar ook op haar kamer in het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. En omdat het vandaag zo ontiegelijk hard waait... en diep grijze wolken ons bedreigen, praten we daar verder. Hoe ben je erbij gekomen om juist naar die algenonderzoek te doen? Van alles wat er in de Waddenzee leeft. Ja, ik zou bijna zeggen noodgedwongen. Omdat ik... Uh, ik ben geïnteresseerd in die lange termijn veranderingen. Dus uh, de, de, ik kijk naar buiten, ik zie dingen veranderen. En ik denk van, hoe kan dat nou? En dat begon bij schelpdieren en zeegras. Daar, ben ik eerst, daar heb ik eerst onderzoek aan gedaan... Iets zichtbaarder dan al? Iets zichtbaarder. Ja, je begint precies. Je begint met de zichtbare dingen. Nou, kokkels zijn zichtbaar, mosselen zijn zichtbaar. Zeegras is zichtbaar, hoewel het inmiddels heel erg zeldzaam is geworden. Dus je moet ook weten waar het staat. En dan ben je dus bezig met die, uh, met die kokkels en die mosselen... en die grote veranderingen. En dan denk je, jee, in hoeverre zou dat nou te maken kunnen hebben... met die fundament van het voedselweb? En dan blijkt dat daar nog... Zo weinig van bekend is, dus uiteraard hebben daar al mensen aan gewerkt... maar niet in voldoende mate om te kunnen zeggen... ja, daar heeft het wat mee te maken of nee, daar heeft het niks mee te maken. En dan groeit langzaam het, het gevoel dat je denkt... volgens mij is dit heel belangrijk en, en iemand moet dat toch gaan doen. En dan denk je, nou oké, okay, dan ga ik het doen. Dus zo lopen die dingen. En de algen zijn het fundament van de Waddenzee? Het fundament van het voedselweb, Ja. Ja, het begint met, uh, met, met de groene planten, wat hier dan de algen zijn. En alles wat die dan aan koolstof vastleggen, daar profiteren dan al die andere, ja, wat wij trofische niveaus, het is eten en gegeten worden. Dus algen worden weer gegeten door schelpdieren en bepaalde wormen. En die worden weer gegeten door vissen en door vogels. En vissen worden weer gegeten door, ook weer door vogels en door zeezoogdieren. Dus zo, die koolstof die loopt zo door. Van, maar het begint onderaan. Maar wat wil je precies verklaren? Want je zei ik zag veranderingen en ik wilde ja. weten waar dat door kwam. Ja. Want wat was er dan precies wat er veranderde of waarvan je dacht dit snap ik niet? De aanleiding was een conferentie. Ja, toen ik nog op de, op de lagere school zat. Daar nou, was je niet bij dus. de, Daar was ik niet bij. Nee, daar ik, had ik graag bij willen zijn. Maar oh. <laughs> wat hele andere dingen bezig. En toen kwamen een aantal mensen bij elkaar. En toen vroeg men zich af in hoeverre zijn al die gebieden op de wereld, vergelijkbare gebieden, hè, dit soort waddengebieden. Uh, uh, in hoeverre lijken ze op elkaar en verschillen ze van elkaar. En toen heeft men daar afgesproken, oké, okay, we gaan dat gewoon allemaal meten. Allemaal in hetzelfde jaar, omdat het van jaar tot jaar ook nog wel eens verschilt. En dan gaan we, komen we daarna bij elkaar en dan zeggen we, kijk, bij ons groeit dit zo hard. Zoveel primaire productie. En bij die anderen groeit dit zo hard. En dan weten we ook wat de rijke en de arme gebieden in de wereld zijn. Hoe zich dat verhoudt. En hoe ook je eigen gebied zich verhoudt tot die andere gebieden. Want de mensen hadden nog geen flauw idee van, is mijn gebied nu heel bijzonder? Of zit dat ergens in de middenmoot qua productie? Dus men kwam bij elkaar, men stof eruit elkaar, men ging allemaal meten. En na één jaar hadden een aantal mensen, één mm, jaar is misschien een beetje weinig... want dan heb je één getal en, en zegt dat wat over dat ene jaar of zegt dat wat over mijn gebied. Nou, laat ik nog een jaar doen, dan weet ik hè, in hoeverre het wat over mijn gebied zegt. En toen was het hek van de dam. Ja, en toen, ja, en dan zien mensen, precies toen was het hek van de dam. dan denk ik, ja, maar, hé, hey, dat was wel heel anders dit jaar. Oh, dan moet ik het eigenlijk nog een jaar doen. Want het was, Welk jaar was het nou uitzonderlijk? Of... Uh, en een heleboel mensen zijn toen gestopt, maar een aantal mensen zijn doorgegaan. Die zoiets ja, van, nou, die, dat blijf ik volgen. En dus uh, een van diegenen was Gerrit Cadet. En die is dat toen met die algen is begonnen. Eén plekje hier, een stijger, vijf keer per jaar. Hup, emmertje, naar het eind van de stijger, emmertje scheppen, meetlap in. En al die dingen doormeten. Hoeveel algen zitten erin, hoe licht is het, wat is de temperatuur, zoutgehalte, voedingsstoffen, et cetera. En in één keer, hij was een half jaar weg geweest... Had hij een ander onderzoek en toen kwam hij terug. En toen was het in één keer was het twee keer zoveel geworden. En ik dacht: Hé, wat is er gebeurd toen ik hier niet was? En blijft dat zo? Dus hij is hij nog een jaar gemeten en het bleef zoveel, het bleef zo hoog. En toen dacht hij: Dat is toch eigenaardig. Toen is hij dus gaan praten met zijn uh, collega die naar de bodemdieren keek. Een klein stukje verderop in de Waddenzee. Die keek naar de, naar de schelpen en naar de wormen. En hij zei, Jan, Jan Beukema, zie jij ook veranderingen in wat jij bekijkt? Hij zei, ja, nu zie ik het ook, nu zie ik ook. Dus er dus is twee keer zoveel biomassa aan, aan, aan bodemdieren. Veel meer schelpjes, koppels. Veel meer, ja, twee keer toestanden. zoveel. Ja, ja. ja, veel meer massa. En, uh, en dat bleef ook zo. En dan is het altijd de vraag, hoe kan dat nou? Dus je beschrijft het, je beschrijft je, je, je verbazing, de waarneming. En daarna natuurlijk van, ja, wat is nu de meest voor de hand liggende oorzaak van deze verandering? En die vonden zij in de toename van voedingsstoffen. We hadden toen. Er kwam heel veel fosfaat in zee en heel veel stikstof in zee via de rivieren. Dus wat de Waddenzee betreft, via de Rijn door de Noordzee en via de IJssel, IJsselmeersluizen hier. En dat verraten die ogen allemaal. En dat fraatten die algen. En qua licht was eigenlijk niks veranderd. Dat hadden ze ook gevolgd. Dus ja, dan denk je, nou, dat, dat, die algen die hebben gewoon veel meer tevreden gehad. Die hebben zich verdubbeld. En er was twee wel voedsel voor de, voor de bodemdieren. Die hebben zich ook verdubbeld. Dus wat, dat was voor hun, voor hun ook de meest voor de hand liggende verklaring. En wat had dat dan voor effect in de wereld van de wetenschap? Veel mensen zagen dat. Dus de Noord-Amerikanen zagen dat ook. Die hadden een soort gelijke welvaart als wij... En ondertussen was het zo dat in het binnenland, dus binnen Dijks noemen wij dat maar... daar liep het echt de spuigraten uit met die fosfaat en stikstof. De, de slootjes raakten helemaal verstopt door die dikke algengroei. Dus toen is die toevoer verminderd van fosfaat en van stikstof... En daarna gingen wij natuurlijk allemaal naar buiten, hier in de, in de Waddenzee... van dan zien we hier nu ook effecten. En ja, wij zagen hier dus ook effecten. We zagen dus weer die, uh, die ogen we afnemen in hoeveelheid. Maar was dat dan 40 jaar geleden of uh, bij die eerste meting... een soort eerste besef van hoe wankel het evenwicht is... en hoe makkelijk je het eigenlijk ook kunt verstoren? Dat je door te veel fosfaat, te veel stikstof... maar ook door allerlei andere factoren, dat je ineens dat dat tot effect kan hebben dat de Waddenzee er qua leven ineens heel anders uitziet. Dat de verhoudingen ineens heel anders zijn. Uh, ja en nee, want we hadden daarvoor hadden we ook al een paar uh, rampen gehad met, uh, met giftige stoffen in de Waddenzee. Dat lijkt vrij heftig. Een ja. beetje fosfaat, een beetje stikstof. Dat precies. Is veel sluipender ja. Ja. Ja. Denk ik. Ja, ja. Dat is, dat, uh, precies. Zo zullen we met die giftstoffen en dat dan de volgende dood uit de lucht vallen. En dat je dat dan terug kunt herleiden in een of andere lozing in de Rijn. Je hebt een soort. Uh, historie van, van uh, het groeien van besef over iets waarvan je van tevoren niet door had... dat dat nog wel eens zulke effecten zou kunnen hebben. Dus voordat we dat met uitrofiering hadden, dus dat die toename, die voedingsstoffen... daarvoor hebben we een periode gehad, daar ging het dan over het besef dat uh, al, die, al die giftige stoffen die geloosd werden... en die heel stiekem invloed hadden op het voortplantingssucces van heel veel beesten. En daarom was het ook uh, het boek Silent Spring. Dat zoiets van, nou, op een gegeven moment hoor je in het je helemaal geen jonge dieren meer. En dat werkt dus ook. Ja, en waarom wel op dieren, niet op mensen? Er is dus geen één reden om aan te nemen dat het ook niet op mensen doorwerkt. Dus daar was, daar was dat boek... Dat is zo'n typisch voorbeeld van het besef van, hé, hey, dat is allemaal niet zo onschuldig. We moeten daar heel alert op zijn. Dus inderdaad, uh, dit soort sluipende dingen, die, die, die heb je bijna niet in de gaten. En die heb je ook alleen maar in de gaten als je langjarig meet. En dan zie je, en, en dan moet je nog best lang meten, omdat je die jaar tot jaar variatie hebt. Dus dat is bij ons ook uh, dat, dat besef dat blijft ook alleen maar groeien. Dat je, je moet het dan ook wel lang volgen. Wil je überhaupt tot het besef komen dat, dat er langzame veranderingen zijn. En dan ga je naar van waar zou het vandaan komen? Maar alles, alles kan, kan overal vandaan komen. Alles heeft invloed, is dan dus ja. ineens. Ja, dat de, en, en dan zijn er uh, ja, precies. Maar er zijn een aantal dingen, alles heeft invloed. Maar er zijn een aantal dingen waar wij wat aan kunnen doen. En dan is de kunst, denk ik, dat we in ieder geval ook laten zien... de dingen waar wij wat aan kunnen doen. Dan is de vraag, willen wij dat wel? Willen wij wel dat bijvoorbeeld eerst met die giftige stoffen... en daarna met die nutriënten, willen wij wel dat dat zo wordt... op het land terechtkomt, in de rivieren terechtkomt... en uiteindelijk in zee terechtkomt? En dan kun je bedenken, nee, dat willen we niet. Of het kan ons niks schelen. En dat zijn even de twee extremen. En nu zijn er twee belangrijke ontwikkelingen... waarvan we denken, welke kant gaat het op? De één is invasieve soorten. Dus er komen telkens sneller nieuwe soorten... in gebieden waar ze vroeger niet voorkwamen. Uh, de oester, hè, die is hier uitgezet. en uh, die, neemt, die heeft inmiddels de tent overgenomen qua schelpdier. Ja. En dan de andere grote ontwikkeling nu... is de klimaatverandering. Er is ja, wat de meeste van ons betreft geen ontkomen aan. Je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet... Uh, dus het is ook niet iets van de toekomst. We zitten er al middenin. En hoop je dan door naar de algen te kijken, dus de bodem van de voedselketen, dat je veranderingen ook snel kunt zien. Omdat die juist de bodem zijn en zelf ook weer zoveel beïnvloeden? Ja, dan kom je aan wat dan ook wel early warning wordt genoemd. Als je snel wil zien of er veranderingen zijn, dan is het handig om naar iets te kijken wat heel snel, waar heel snel dingen in. Snel gebeuren. reageert. Ja, ja. precies. Ja. Dus die algen die. Die zijn er een hele. Dat, dat, is, dat is absoluut waar. Die zijn daar uh, een hele goede index voor. Het nadeel is wel dat ze zo snel reageren. Dat ze ook heel snel reageren als in een keer de zon doorbreekt en zo. Mm. Ja. ja, en dan. Je, uh, je hebt het over verantwoordelijkheid. Ja. Voor de Waddenzee. Ja. Um, verantwoordelijkheid die jij voelt, maar die we eigenlijk allemaal zouden moeten voelen. Want ja. we hebben met z'n allen hebben besloten. Dit moet werelderfgoed worden. Moet aan alle kanten beschermd en behouden blijven. Maar hoe meer onderzoek je gaat doen, hoe meer je gaat weten... hoe meer verantwoordelijkheid je jezelf ook weer op de hals haalt. Want als je het niet weet, als je er niks ja. van weet... dan, kan je, dan ja. weet je het gewoon niet, zeg ja. maar. Maar hoe meer je gaat weten, hoe meer ja. factoren er zijn... waaraan je misschien wel iets kan doen, moet doen. Ja, ja dat ben ik helemaal met je eens. Dat is de, dat is de burden. Ja, dat is, uh, dat is de last... Kennis uh, is verrijkend, maar, maar leidt ook tot meer verantwoordelijkheid. Ja, dat ben ik absoluut met je eens. En zo ben je er ook een beetje ingerold, vertelde je net. Je ja. wilde weten hoe het werkte. Je dacht, waarom kijken er zo weinig mensen verdomme naar die algen? Nou, dan ga ik het maar doen. Ja, dat voel ik zelf ook. Uh, dat voel ik heel, heel sterk. het moment dat je het weet... Zo werkt dat dan ook. Dan wil je ook graag dat andere mensen dat ook weten. Dat ze het in ieder geval meenemen in hun, uh, in hun beslissingen. Ja, ja had ja. je zelf en ons wel wat weer? Ja, ja, ja, dat... <laughs> ja dat, dat, kan ik, dat kan ik niet ontkennen. Maar ja, dat is een soort uh, innerlijke drijfveer. Daar, daar is voor mij geen ontkomen aan. Ja. U hoorde zee-ecoloog Katja Filipaar in gesprek met Remy van den Brand. En zometeen hoort u alles over de biologische klok en het wetenschapsnieuws, maar eerst muziek. Ik gloei een bomen in een pantoffels in een En ik zie. ik gloe een kersen in een scope, een vierroek in die zon, een kerry in een krismes, een branders in mijn vol japon. Diecolello, ik gloe, ik gloe, ik gloe. Diecolello, ik gloe, ik gloe. Een vierde, een gitaar, wat karas. Ik gloe in rock and roll en ska chops. Een klokken in een groen, een vuren in dolfijn. Een chips in wat limoen. Dia die Ik gloe, ik gloe, ik gloe. Dia kolello, Ik gloe, ik gloe, ik gloe. Diea Diea Diea Colla Diea Diea Diea Colla Diea Diea Colla Romfors in een vieren in vergifnis en jas in bultum en terieper in lelies en een fonkelwij een liefde in jouw handen en jouw u en jouw mond Kussens en een zoenen en een woorden wat nooit vol. Dia ik gloe, ik gloe, ik gloe. Dia ik gloe, ik gloe, ik gloe, ik glo God en al haar wonders en jouw rik wat aan mij klauwt, een storms en zij zoenen en mijn lief. Ik gloe in jou, ik gloe in jou, ik gloe in jou. Zoals die jaren om ons oud uitwogen. Mijn lief, gloe ik in jou, in die akkoelva. Ik gloe, ik gloe, ik gloe. In die Ik gloe, ik gloe. U hoorde een dia coleloa, ik geloof, van Amanda Strijdom. En dan is het nu tijd voor het wetenschapsnieuws. Ja, blijf allemaal die uh, gesplette uh, insectjes tellen. Dat is een uh, verzoek van de Universiteit van Wageningen. Die willen onderzoek doen naar uh, um, al die insectjes... die op de kentekenplaat uh, um, achterblijven. Als jij hard door ons Hollands landschap bent gescheerd met je, met je auto... dan zie je al die... Uh, ja muggen, vliegen, weet ik. Ja, maar, dus maar mij zitten op dood... mijn helm, voor mijn ogen. Oh ja, want jij zit op een motorfiets, <laughs> tot je niks meer kan zien. Ja. En dan moet je stoppen om je helm schoon ja. te vegen. Dus ik heb heel na, van heel dichtbij zie ziek, maak ik dat mee. Hoe, hoe doen dan motorrijders dat die geen kap hebben? Want dan krijgen ze allemaal in je oog. Ja, dat kan eigenlijk niet. Zeker ja. niet deze tijd van het jaar. Splashteller.nl heet dat. En dan moet je dus, ja, ik, ik weet niet uh, of mensen dat daadwerkelijk doen, maar als je alles voor de wetenschap over hebt, en dat hebben onze luisteraars natuurlijk, dan stop je even na elk ritje en dan ga je even tellen hoeveel je er nu weer geraakt hebt dat noteer je geeft je dan door via de website en dan kunnen zij daar onderzoek aan doen naar de verspreiding van insecten over het land of zoiets. Wauw, want soms zit je hele auto onder. Dat is echt veel hoor. Ja, dan heb je wel even een uurtje nodig om het goed te tellen. Maar dat uh, is niet zoveel gevraagd lijkt mij. Nou, onderzoek van het Karolinska Instituut in Stockholm. Dat vond ik wel uh, interessant. Uh, het was al bekend dat je mensen kunt verleiden tot een out-of-body experience. Dat doe je als volgt. Je laat iemand kijken naar een hand of een been of een lichaamsdeel... dat niet van de proefpersoon zelf is. Dan vervolgens, uh, terwijl zij kijken naar dat andere been... Uh, aaien hun eigen benen. dan op een gegeven moment gaat iemand geloven... dat dat been waar hij naar kijkt zijn eigen been is. Nou, Dit, dit is al heel grappig onderzoek, maar dat was al bekend. Deze onderzoekers gingen nog iets verder. Die lieten namelijk uh, proefpersonen kijken naar een, een steeds langer been. Dat, dat was een beetje geanimeerd. Dus een een heel lang been. Dus die gingen ook zelf denken dat zij de bezitter van een heel lang been waren. En vervolgens lieten ze die mensen dan uh, een ander object zien. En dan vroegen ze van hoe groot is dat andere object... Dat andere object bleef altijd even groot. Maar naarmate hun been in hun eigen brein groter was geworden... dachten ze dus ook dat dat andere object kleiner was. En ze willen daarmee aantonen dat de, de visuele waarneming der mensen niet te vertrouwen is. Wat volgens mij een conclusie is die je niet vaak genoeg kunt trekken in het leven. Dus jij denkt dat iets kleiner is naarmate je zelf groter bent. Je relateert alles aan jezelf. Een beetje zoals uh, Gulliver's reis. Als je zelf ineens een reus zou zijn, dan zou je denken dat ieder ander uh, een, een, een kaboutertje is geworden. Ja. Dat is wel grappig. En uh, even kijken, wat had ik nog meer... Oh ja, ze zijn bezig met... Uh, want uh, deze week was dan de, de laatste keer dat een space shuttle weer terugkwam op aarde. En uh, nu zijn ze weer bezig met nieuwe ruimteschepen. Dit is van uh, een stichting uit Denemarken, Copenhagen Suborbitals. En uh, die zijn bezig met een, met een soort raket die zo groot is ongeveer. dus bijna een soort pak dat je aantrekt, zo klein is die. Daar sta je ook rechtop in. Tot nu toe is het altijd zo dat je ligt. Want dan heb je minder last van de g-krachten. En dan word je zo vlam uh, het uh, buitenaardse ingeleven. Lanceert. Maar in deze sta je. En dat schijnt dan heel uh, mooi te zijn. Want dan kan je alles heel mooi zien. Je krijgt wel iets meer G-krachten. Maar ze hebben de raket wel weer zo ontworpen. Dat je daar niet al te veel last van uh, zou moeten hebben. Wat mij persoonlijk ook wel weer heel eng lijkt. Als je in zo'n zo zo raket zo'n beetje als een soort pak zit. Alsof je in een regenton zit. En dan de ruimte in wordt geschoten. Hij blijft er ook maar heel kort. Keert meteen weer terug. Uh, en je mag niks zelf bedienen. Je mag helemaal niks aanraken. Dat is ook nieuw. Tot nu toe mochten astronauten ook zelf een stukje vliegen, op knopjes drukken. Maar deze, deze mensen zeggen: ja, dat is eigenlijk meer een soort bezigheidstherapie. Kan je allemaal prima op afstand doen. Bovendien, die mensen zijn hartstikke duizelig. Dus het zou hartstikke stom zijn om iets aan die mensen zelf uh, over te laten. Nou, ze gaan hem binnenkort lanceren, maar dan wel met, uh, met een, een dummy aan boord. Want ze zeiden: ja, die space shuttle die deden wel meteen uh, levende mensen aan boord. Dat willen zij dan nog niet uh, doen. En dan onderzoek van de wetenschappers van de Universiteit van Florida. En dat gaat over de prairieboelmuis. Dat is ongeveer een van de meest monogame diersoorten die er zijn. Er is al veel onderzoek naar gedaan. Die, die, die, kunnen dus, die blijven hun hele leven bij datzelfde muisje. En die kunnen ook zo verliefd zijn op elkaar. Dat was een keer eerder onderzoek. Dan hadden ze dus uh, zo'n heel verliefd muisje. En dan gingen ze een beetje aan die stofjes in dat brein uh, uh, sleutelen. Dan gingen ze wat stofjes weghalen en wat stofjes erbij doen. En, uh, en dan ineens herkenden ze elkaar helemaal niet meer. Dus daaruit blijkt dat... Dat liefde, dat bestaat niet echt. Het zijn allemaal maar stofjes in je hoofd. Waarmee het natuurlijk alsnog bestaat. Maar dit onderzoek is helemaal leuk. Dan hebben ze namelijk uh, uh, muisjes met partner en muisjes zonder partner uh, getest. En die hebben ze speed gegeven. Gewoon pep, amfetamine. Hm. Nou, de, de, de muisjes uh, zonder partner, die werden helemaal wild... En, en de muisjes met partner die bleven, bleven relatief rustig. Dus, dus amfetamine heeft uh, nauwelijks effect op, uh, op verliefde muisjes. Omdat ze gewoon helemaal zen zijn van elkaars nabijheid. Nou, wat superhandig om te weten, Piet. Dus, dus als je... Ik weet niet of het voor mensen ook geldt. Hè, want op muizen behaalde resultaten gelden niet altijd voor de, voor de mens natuurlijk. Maar als je verliefd bent, dan, dan heeft Piet niet zo ontzettend veel zin. Hmm. Nou, ik vond het, ik vond het leuk. Ja. Dat was het wetenschapsnieuws wat mij betreft. Het is heel klein, maar het beïnvloedt ons hele leven. De biologische klok, oftewel dat deeltje van de hersenen... dat ons dag- en nachtritme bepaalt. En als die even hapert, dan heb je een jetlag... of je komt te laat op je werk, of we gaan dolen midden in de nacht. En uh, ja, hoe kan dat nou dat zo'n klein handjevol hersencellen... zo'n greep kan hebben op ons leven? Neurofysioloog Joke Meijer doet er onderzoek naar... en sleept onlangs nog een subsidie in de wacht... om dat nog verder te kunnen onderzoeken... Hoe groot is die biologische klok nou? Eigenlijk is dat echt een heel klein... Setje. Ja, dat is een heel klein klompje van cellen. Van een halve kubieke uh, uh, millimeter ongeveer. Dus uh, echt heel erg klein, ja. En die ligt aan de basis van de hersenen. Het is evolutionair gezien waarschijnlijk zelfs een van de, van de oudste gedeelten van de hersenen waar die in ligt. En het zijn ook de allerkleinste hersencellen. Ze zijn... 8 micrometer per stuk. Dat zijn ongeveer de kleinste cellen die we in onze, in onze hersenen hebben zitten. Ze zijn evolutionair gezien ook heel oud. En uh, de hele biologische klok is waarschijnlijk heel vroeg in de evolutie ontstaan. Want de allereerste organismen die er op leven kwamen... die hadden al te maken met de draaiing van de aarde om haar as. En de lichtdonkercyclus die daaruit voortkwam. En de wisselende beschikbaarheid van voedsel. En de schadelijke UV-straling die er overdag wel eens en s'nachts niet... Kortom, al die ontwikkelende organismen hebben al rekening moeten houden met die, uh, die uh, licht cyclus En hebben om daarop te kunnen anticiperen een, een biologische klok ontwikkeld... En dat mechanisme zie je dus bij hele eenvoudige, eencellige organismen... maar je ziet ze, uh, nou ja, tot aan mij de mens aan toe. En dan heb je dus een paar van die cellen die, die dan de biologische klok uh, Ja, het vormen. zijn er ongeveer 10.000. Vormen ja. die tezamen, de biologische klok? Ja. Of, of heeft elk van die cellen individueel ook al een biologische klok? Ja, dat is wel een belangrijke vraag, want daar gaan ook heel veel dingen in mis. Kijk, individuele cellen zijn in staat om 24 uur ritme te produceren. Maar die cellen moeten onderling wel goed samenwerken om als het ware met elkaar in de pas te kunnen lopen. En pas als al die cellen goed met elkaar in de pas lopen... en allemaal op hetzelfde moment zo'n beetje actief zijn... en op hetzelfde moment stil zijn... dan heeft het geheel een, een, een grote uh, wisselende functie... en is overdag heel erg actief en als geheel s'nachts heel stil... en dan werkt je klok heel goed. Als deze cellen die uh, niet meer zo goed met elkaar in de pas lopen... en onderling min, minder goed gaan communiceren... en dat zie je onder andere bij veroudering gebeuren... dan vlakt dat hele ritme een beetje af. Dus dan zijn de cellen verspreid over de dag actief. Sommigen worden zelfs in de nacht actief in plaats van overdag. Dus in de nacht is het niet meer helemaal stil... en overdag is het niet meer zo actief als de bedoeling was. Het ritme vlakt af en dan uh, nemen ook onze ritmes een beetje af. En wat je dan bijvoorbeeld ziet bij oudere mensen... is dat ze overdag... Minder, uh, minder goed actief kunnen blijven de hele dag. Je ziet ze nog wel eens in slaap vallen. Terwijl aan de andere kant bekend is van oude mensen... dat ze s'nachts uh, ja, niet goed door kunnen slapen, wakker worden door de gang gaan dolen van een verpleeghuis bijvoorbeeld. Wat heeft zo'n vierkante millimeter dan invloed op ja, het leven? Ja. Waarom is dat zo klein gebleven? Hoe groot is het bij andere dieren eigenlijk? Nou, het is ook interessant dat het bij bijna alle dieren... ongeveer 10.000 cellen zijn die de biologische klok vormen. Het is een bilaterale kern. Hij zit aan twee kanten van de hersenen. Vlak bij het midden overigens. Dus links 10.000, rechts 10.000, even voor de goede orde. Maar het is uh, opvallend dat zowel bij de muis dat ongeveer 10.000 cellen zijn... en bij de mens ook. Dus, dus dat heel duidt erop dat het een heel vroeg evolutionair uh, ding is... dat gewoon ja, met ja. ons mee is gegaan? Ja, het is dus niet eens geëvolueerd. Het is nauwelijks geëvolueerd, ja. Als je naar de moleculaire mechanismen kijkt... waarmee die ritmes worden opgewekt in deze cellen... dan zijn die moleculaire mechanismes heel erg sterk... Ja, geconserveerd. En dat wil zeggen dat als je naar eencellige diertjes kijkt... dat het moleculaire mechanisme ongeveer hetzelfde is... als wat wij nu nog in onze hersenen hebben zitten. Een belangrijk verschil is echter wel dat wij met die 10.000 cellen zitten. En die moeten dus niet alleen een ritme opwekken... maar ze moeten ook onderling goed met elkaar kunnen communiceren. Dat wil zeggen, ze moeten een, een sterk netwerk vormen. En ook op dat niveau kunnen er dus dingen misgaan. En, uh, dus A, die ritmes moeten geproduceerd worden. Dat mechanisme is heel oud. Maar B, er moet een goed, goed netwerk zijn, Want, zodat het als geheel goed blijft werken. Hoe werkt de biologische klok? Wat doet de biologische klok om mij s ochtends uit bed uh, te tremmen... en om mij s'avonds er weer in te krijgen? Ja. Hoe werkt dat heel concreet? Ja, De biologische klok die, uh, heeft dus genen die tot bepaalde eiwitten leiden... die aan de binnenkant van de cel uh, overdag vooral hoog zijn en nachts laag... Dat leidt ertoe dat die um, celmembraan van zenuwcellen, en de klokcellen zijn ook zenuwcellen, dat die overdag wat meer, um, wat hogere spanning heeft dan 's nachts. Daardoor gaan ze overdag wat meer signalen... dat wil zeggen elektrische prikkels afgeven aan andere hersengebieden. En nagenoeg alle hersengebieden zijn daardoor ook ritmisch. Dus ook die hersengebieden die onze uh, hormoonniveaus controleren... onze bloeddruk controleren, uh, cortisolspiegels in het bloed controleren... Dus je hebt gewoon overdag meer energie... doordat dat ja. kleine gebiedje ja. meer prikkels geeft ja. aan alle delen van de hersenen. Ja, hersen. bijna alle hersengebieden zijn overdag actiever dan s'nachts. Met uitzondering van een paar gebieden die met de slaap betrokken zijn... Die juist s'nachts geactiveerd worden. Maar overigens, in beide alle gebieden zijn overdag actiever. Ja. U had het over genen. Ja. Zijn er dan ook ochtend- en avondgenen? Kun je dan ook het verschil tussen ochtend en avondmens in ja. de genen uh, terugzien? Ja, er zijn uh, ochtendmensen en, en avondmensen, dat om te beginnen. Um, dat zie je ook bij dieren dat er uh, binnen een diersoort dieren zijn die meer uh, s ochtends vroeg wakker worden... en andere die wat later op de dag wakker worden. Dus het is niet iets wat specifiek voor de mens is. Als je dat dan gaat onderzoeken, dan blijkt dat ochtendmensen... een ritme hebben van zichzelf, zeg maar even in afzondering van de licht en zonder invloeden van licht, uh, die namelijk de klok ook nog beïnvloeden die vlak bij de 24 uur ligt, terwijl avondmensen een ritme hebben... wat vlak bij de 25 uur ligt. Dus als die avondmensen hun gang zouden kunnen gaan... zouden ze langzaam steeds meer uit de pas gaan lopen met de lichtdonkercyclus. cyclus. Ze zouden verwilderen, ze zouden buiten de samenleving komen te staan... en ze zouden eigenlijk het ritme van een andere planeet aanhouden op het laatst. Ik vind het extreem gesteld, maar... <laughs> wat zouden liever willen de aarde net iets langzamer om ze afblijven. Ja, ja, ja, en je ziet dat in het weekend, hebben avondmensen gebeuren. Dan, dan kunnen ze hun eigen gang gaan. En je hoeft niet naar school of niet naar werk. En dan kan je s ochtends uitslapen op zaterdag. En dan ga je s'avonds later naar bed. En dan zondag doe je dat nog een keertje op die manier. En dan is maandagochtend echt moeilijk. Want inmiddels de... ben je uit de pas gelopen. Is het ja. een defect, avondmens zijn dan? Het is geen defect. Het is een natuurlijke... Uh... Het is een natuurlijk fenomeen dat de een, een een wat korter ritme heeft dan de ander. Er zijn wel ziektes aan de genen van de biologische klok... die tot extreme ochtend- en avondtypes leiden. Maar dan heb je het echt over mensen die bijvoorbeeld... Uh, s'avonds na acht uur al niet meer wakker kunnen blijven en gaan slapen. Of mensen die s ochtends gewoon voor twaalf uur hun bed niet uit kunnen komen. Dat, uh, dat uh, heeft zijn oorsprong ook echt in de genen van de klok. is vrij zeldzaam. En als je het over gewone ochtend- en avondmensen hebt... Dan, dan gaat het niet over defecten van klokgenen. Waarom zou iemand een, een klok van 25 uur hebben? Wat, wat, zou daar, ja. w, wat is dat voor gek gegeven in de ja. natuur... om op een 24-uurs-planeet iemand een klok van 25 uur te geven? Ja, dat is ook een gek gegeven en dat is ook niet bekend. Uh, het is ook heel gek dat alle, alle nachtdieren een ritme hebben... wat korter is dan 24 uur. Dus die hebben juist een ritme wat tussen de 23 en de 24 uur in ligt. En alle dagdieren, waaronder de mens, hebben een ritme wat tussen de 24 en de 25 uur in ligt. Belangrijk is dat we een mechanisme hebben wat kan reageren op licht, waardoor onze klok kan versnellen of vertragen. En onze eigen omloopstijd van de klok, plus dat mechanisme wat we hebben om de klok te laten versnellen of vertragen, zorgt bij elkaar voor een gewoon goed functionerend systeem. Want licht is ook nog belangrijk. Ja. Uh, uh, daar komt dan ook uh, ja, de zomertijd en de avondtijd. Lijkt mij altijd een beetje een overschat probleem dat mensen ja. daar zo last van hebben. Wat ja. vindt u? Ja, dat vind ik ook een overschat probleem. Ja. Dat is, het gaat om een jetlag van een uurtje. Nou, dat zou je in de vakantie ook over het algemeen geen probleem hebben. maken. Is het dan zo dat het gebiedje wat u onderzoekt, hè, wat is maar een vierkante millimeter, is dat dat misschien bij piloten veel meer ontwikkeld is? Nee, je kan het ook niet trainen. Het is ook niet zo dat als je heel lang ploegendienst loopt, dat je het dan steeds makkelijker gaat doen of steeds moeilijker gaat doen. Het is gewoon een, een gegeven wat jouw klok is en het is een gegeven hoe die op licht reageert. Het is ook een gegeven dat als je ouder bent dan een jaar of 50, 55, dat je meer moeite krijgt met aanpassingen aan de verschuiving van de lichtdonkercyclus. En, en mensen die in ploegendiensten werken, hebben daardoor meestal meer problemen als ze een jaar of 50, 55 zijn geweest. Dus dat probleem om je aan te passen aan een verschoven tijdzone. Doet zich wat vroeger voor bij wat eerdere leeftijd. Dan het probleem wat je bij echte oude mensen ziet, is dat het ritme helemaal afvlakt. Dat ze nachts niet kunnen slapen en overdag niet goed wakker kunnen blijven. Dat is wat, wat later, komt dat pas aan de orde. Ja. Hoe doet uh, de biologische klok dat? Het, het opnemen van licht en het zich aanpassen. Want, want zit ja. er ook een soort sensor aan, die uh, paar duizend cellen? Ja. Die dan bepaalt van nu is het licht, nu is het donker? Ja, bij de mens is het zo dat de lichtinput die naar de biologische klok, uh, die de biologische klok bereikt dat die uitsluitend via het oog binnenkomt. In het oog is, weet, weet iedereen wel dat je staafjes en kegeltjes hebt. Dat zijn van die klassieke fotopigmenten waar je ook mee ziet. Maar nu is er ontdekt in, het, in 2003 dat er nog een ander pigment is... en dat heet melanopsine. Dat is een pigment wat vooral gevoelig is voor blauw licht. En dat is een oogpigment wat vooral naar de biologische klok projecteert. En dat de biologische klok dus... Um, ja, informatie geeft over de aanwezigheid van licht of donker in de omgeving. En als wij dat licht ochtends vroeg zien... dan versnelt onze biologische klok. En dat is belangrijk, want onze biologische klok moet steeds een beetje versnellen. Dus dat is onhandig voor blinde mensen, of niet? Dat is onhandig voor blinde mensen. Het hangt er wel van af uh, waardoor je blind bent. Als je blind bent omdat je bijvoorbeeld staar hebt... dan komen de lichtintensiteiten nog wel binnen. Maar ja, kan je geen je patroon je Ja, ziet. dat is toch een toch Ja. Ja, ja, dan als je echt geen lichtinformatie binnen, binnenkomt, dan uh, heeft die biologische klok een probleem. En die mensen hebben ook vaak slaapstoornissen. Ja. Zeg, omdat het zo'n klein gebiedje is, bent u er al? Weet u alles al van deze vierkante millimeter? Um, wij weten eigenlijk vrij veel van de biologische klok als je het vergelijkt met andere hersengebieden. En dat maakt het ook juist wel interessant. Want vragen als waar ligt die, die, hebben we achter ons gelaten. En daar is natuurlijk in andere vakgebieden nog heel veel aandacht voor. Hè? Waar zit precies het geheugengebied of waar hè? zit precies het bewustzijn, ik noem maar wat. We weten precies waar die klok zit. We weten heel veel van de genen, uh, van de biologische klok. Um, we kunnen die ritmes heel goed meten. En het, goede, het meetbare maakt het onderzoek ook, geeft het onderzoek ook echt een voordeel. En daardoor kunnen we ook weer aan vervolgvragen toekomen... van we weten nu dat die genen er zijn... we weten nu dat deze cellen een ritme kunnen produceren... en we kunnen nu echt tot vragen komen... hoe zit dat, hoe hoe dat netwerk in elkaar... en hoe communiceren die cellen onderling... zodat het als een product ook helemaal gaat werken... dat de hele groep ook gaat doen uh, wat hij moet doen... en hoe gaat hij zijn ritme opleggen aan de hersenen. Dus wat we nu uh, zien is dat de aandacht langzaam verlegd wordt... van een uh, interesse die uh, aanvankelijk zuiver moleculair was naar een interesse die ook heel erg over het netwerk gaat. En we zien dat het netwerk eigenschappen krijgt... die een individuele cel niet heeft. Dat het geheel als het ware meer is dan de som daar delen. En dat is een heel erg belangrijk gegeven... om ook de hersenen in zijn geheel te begrijpen. Je komt er waarschijnlijk niet... als je alleen maar de functies van een individuele cel kent... of als je de functies van een individueel gen kent. Maar je moet het samenspel tussen de zenuwcellen in beschouwing nemen om het geheel te kunnen begrijpen. En, zegt u en dit is een erg het... mooi modelgebied voor de rest om van dat de hersenen. te onderzoeken. Dus je zou eigenlijk, omdat de biologische klok zo klein is... Uh, als je daar de samenwerking van in, in kaart brengt van al ja. die cellen... Ja. dan is dat een model om, om voor, die, voor dat brein, wat daar veel te groot voor is op dit ja. moment... Ja. om alvast iets te weten van de samenwerking ja. tussen cellen. Ja, natuurlijk wordt het op een aantal andere plaatsen in het brein ook gedaan. Maar dit is wel een erg mooi modelgebied wat zich hier nu juist heel erg verleent. Ja, inderdaad. U noemde eerder uh, de ouderen, dat mensen uh, na hun 55 ste meer last krijgen van een biologische klok. Ik denk eerder aan tieners, uh, aan, die, ja. aan die korte energiecrisis die elk leven even overweldigt. Ja. Die, die lijken toch veel meer in de war met hun ritme? Die hebben niet een ritme wat in de war is. Die hebben een zeer sterk en krachtig ritme, maar het is wel ongeveer 25 uur. En dit is een opmerkelijk verschijnsel, beschreven door uh, collega Roeneberg ongeveer vijf jaar geleden die heeft laten zien dat de omloopstijd van de biologische klok... afhankelijk is van de leeftijd. En we herkennen dat ook meestal wel. Kinderen zijn vaak ochtendmensen en staan eh, vroeg op. En als ze dan een jaar of veertien zijn, dan komt er langzaam verandering in. En dan hebben ze de neiging om steeds later te gaan slapen en later op te staan. Nou, die, hebben, die krijgen dan een omloopstijd op een gegeven moment van ongeveer 25 uur... als groep, gemiddeld, als ze een jaar of twintig zijn. En als ze weer ouder zijn dan twintig jaar, dan neemt die omloopstijd weer langzaam af... En oudere mensen zijn bijna altijd weer ochtendmensen. En dit is dus voor die groep van tieners het probleem dat ze moeite hebben om s'avonds naar bed te gaan, want ze zijn eigenlijk nog niet moe. En moeite hebben om s ochtends op te staan. Want nou ja, hun ritme duurt wat langer dan 24 uur. Als 17 altijd al betoogd. En daar krijg ik nu volgens mij ook een beetje gelijk van de wetenschap, is dat die school gewoon veel later moet beginnen. Nee, daar krijg je geen gelijk van de wetenschap. Nee. Want um, er gaan inderdaad stemmen op om de scholen later te laten beginnen. Een uurtje later. Uh, maar dan, uh, als je dat dan elke dag hebt... dan leef je opnieuw volgens een 24 uurig ritme. Ja. Dus je hebt er even een paar dagen plezier van. Net zoals je bij de overgang naar de wintertijd dat in feite al hebt. Je mag even een uurtje langer uitslapen. Dat is voor alle avondmensen fijn. Een paar dagen. En dan ben je alweer, zit je alweer op het nieuwe schema. Dan is, is het alweer moeilijk... Dus als je alle scholen een uur later laat beginnen... en nog even los van alle logistieke problemen die dat met zich meebrengt... van basisscholen die dan op andere momenten gaan beginnen... dan middelbare scholen en nou ja goed ouders en trainers. Ik bedoel, al die, al die banen die allemaal op elkaar afgestemd moeten worden. Ik moet er niet aan denken wat dat voor een logistieke problemen in geeft. Onze maar ik wil zeggen, schreeuw. het is dus zinloos. Want het blijft een ritme van 24 uur waar je mee moet leven. Ja. In onze samenleving als geheel wordt de biologische klok natuurlijk wel uh, ontkend met steeds meer ploegendiensten en, en mensen die, die vroeg moeten beginnen terwijl ze avondmens zijn. Ja, ik weet niet of die echt ontkend wordt. Um, het is wel zo dat ploegendiensten lopen, daar is nu echt definitief van aangetoond dat dat ongezond is. Ik denk dat het ook goed is dat we dat ons realiseren. Misschien moet je dat dus ook niet je hele leven doen. Um, dat wordt niet miskend, maar het is toch wel een noodzaak dat dat ook gedaan wordt. En ik denk dat bijvoorbeeld bij piloten er ook heel veel aandacht voor is... dat piloten niet tot op hoge leeftijd uh, verre vluchten blijven maken... omdat ze weten dat die mensen daar steeds meer moeite mee krijgen. Dus we moeten dit probleem niet onderschatten. Dit is een serieus probleem en dat... Uh het is ook belangrijk dat eraan gewerkt wordt. Maar helpt, helpt het niet dan bij, wat je net zei, die pubers, die, uh, dat het niet helpt dat, dat, de, dat de school een uur verzet wordt? Helpt het niet dat het dan eerder licht wordt? Zodat ze dan eerder dat licht dan op zich ja. krijgen? En we en gaan dan het straks doen. het antwoord horen, want wij moeten er alweer uit. Maar in ieder geval hartelijk dank Joke Meijer, neurofysioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En ook Katelijne, je krijgt straks antwoord hier bij ons. Eh, bodem aan de Universiteit in Wageningen. En dat was het labyrinth voor deze week. Meer informatie op de website labyrinth.nl. Volgende week zijn we de we danken u voor het luisteren nog een hele mooie avond. Hele monsters, duivels, engelen, naakte ridders en listige vrouwen.